De moord op de Zweedse premier Palme zal niet verjaren. Olaf Palme werd op 28 februari 1986 doodgeschoten voor een bioscoop in Stockholm. De zaak is nooit opgelost. Het Zweedse parlement heeft een wet aanvaard die voorkomt dat zulke zware misdaden verjaren. De verjaringstermijn voor moord, doodslag, volkerenmoord, terrorisme en misdaden tegen de menselijkheid was 25 jaar. Die termijn vervalt op 1 juli aanstaande. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten regen, mogelijk ook met natte sneeuw en ijzel, minimaal rond het vriespunt. Het KMI waarschuwt voor mogelijke gladheid vannacht in het oosten, noordoosten en noorden van het land. Overdag is het bewolkt met in het noorden wat regen, middagtemperatuur 4 tot 5 graden. Dit was... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM het. in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu de nacht. Some people just don't realize that, you know.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 And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 I'll yeah. you I'm kind of busy I'm <laughs> Feel like I live in Grand Central Station First screen, together we can be